Opstandig, daar heb ik recht op, ik heb aan dat lot meebetaald. De kok zuchtte, het geld is weg. Ik volgde ik te vuilloos, daar was ik al bang voor, de bankbiljetten lagen niet meer in de lade van het cilinderbureau. De kok boog ze naar hem toe. Hoe kwam jou ter oren, dat de profeet was vermoord?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 Rustig naar de samenkomst zijn gegaan, en vervolgens, toen vader Ambrosius haar vroeg om te zien waar de profeet bleef, quasi de moord hebben ontdekt. Vladder grinnikte. Dat is wel erg geraffineerd. De kok grijnsde. Sommige vrouwen zijn dat. Vladder schudde opnieuw zijn hoofd. Ik geloof niet dat Belinda van den Bos iets met die moord uitstaande heeft, reageerde hij vrevelig. Het was niet haar vingerafdruk op die knop van het goudlaadje.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 Iedereen wilde voor hem getuigen. Vledder liet zich terugzakken in zijn stoel. Ik denk, verzuchtte hij, dat de dood van de profeet ons nog heel wat hoofdbrekens zal kosten. De jonge regisseur staarde enkele seconden voor zich uit en sloeg toe van woede met zijn vuist op de rand van zijn bureau. Waarom?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 Hij keek grinnelijk op. En dan mag jij haar nog eens uitgebreid verhoren over haar mogelijke aandeel in deze affaire. De ogen van Fledder schoten vier. Waarom ik? De kok spreide zijn handen. Je weet hoe achterdochtig ik van nature ben. Fledder knipte zijn lip op elkaar. Zij heeft geen aandeel, riep hij beslist. De kok plukte gnuivend aan het puntje van zijn neus. Hoe was deze sectie?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 Je zegt dat zo mooi. Voor mij heb jij een poëtische ziel. De grijze speurder zette zijn glas neer. Ken jij de profeet? De tengerijke veehouder glimlacht. Die lange slummel die het met God op een akkoord heeft gegooid? De kok trok zijn neus iets op. Wat heeft hij? Hij heeft hier een paar maal in mijn etablissement staan preken.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 Ik geloof zelfs, sprak hij ernstig, dat je heel goed hebt geluisterd. Snelle Louisje trok zijn schouders op. Ach, ik laat ze altijd maar hun gang gaan. Er komen hier wel meer van die figuren die luidkeels hun mening willen verkondigen. Het lijkt hier soms wel het Londense Hyde Park. De kok nam opnieuw een slok van zijn cognac. De profeet is dood. Het klonk kil. Gevoelloos.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 De wachtcommandant negeerde de opmerking. Ik heb er al twee agenten heen gestuurd. Waarheen? Naar het turfdraagstuk De kok keek hem niet begrijpend aan. Wat, wat, wat is daar? vroeg hij stamelend. Jan Kusters raadpleegde een notitie. Op het turfdraagstuk in de woning op de eerste etage van nummer 248, heeft iemand een dode vrouw aangetroffen.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 De jongeman keek brutaal naar hem op. Waarom? De kok antwoordde niet. In een snelle, flitsende beweging greep hij de jongeman krachtig bij zijn beide polsen vast en trok zijn armen naar zich toe. Zonder dat de jongeman zich tegen de actie verzette, draaide de kok zijn handen met de handpalmen naar boven. Aan de vingers van zijn rechterhand kleefde geronnen bloed. De jongeman keek hem grijnzend aan. In dagen niet gewassen!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 Hij zat met gebogen hoofd geknield naast het ontzielde lichaam van Belinde van de Bos. Ze lag, net als de profeet een dag tevoren, op haar buik naast het opengekerfde verenbed. Haar hoofd, gedeeltelijk bedekt door haar lange haren, was naar het raam gekeerd. De aanblik wekte afschuw. Haar lichtgroene ogen staarden wijd opengesperd, verschrikt in het niets.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 De kok antwoordde niet. Het verdriet van zijn jonge collega deed hem pijn. Hij bedaarde hem op te staan. —Ga maar vast naar de kit, adviseerde hij vriendelijk. Ik zie je straks al. Flutter kwam langzaam overeind. Hij bleef even staan, wierp nog een blik op de dode belinder van de bos en stokte toen met gebogen hoofd de slaapkamer uit. De kok hoorde hoe hij de woningdeur met kracht achter zich dicht sloeg.